Hij droomde dat er een groot beest in zijn bed kroop. Een slangachtig beest met scharen. Het duwde met de scharen in zijn rug. Nicolien! Maarten! Maarten! Maarten, wakker worden! Wat is er? Wat is er? Ik droomde. Maar je riep me. Wat was er dan? Een groot beest. Een groot beest? Ja... Uh... Zal het bureau wel geweest zijn? Er is Balk aan de telefoon. Kun je die wel hebben? Ja. Dat kan wel weer. Ja. Ik hoor van Asjes dat je alweer wat opknapt. Ik was van plan om over een week weer aan het werk te gaan. Je weet dat Wiegers maar morgen afscheid neemt. Dat weet ik, ja. Voel jij je al in staat om daar te spreken? Het zal wel aardig zijn als er ook iets gezegd werd vanuit jouw ervaring. Dat wil ik wel proberen, ja. Mooi, dan zie ik je morgen. Wat was dat? Hij vraagt of ik morgen wil spreken op het afscheid van Hans Wiegersma. Maar dat doe je toch zeker niet? Ik heb het al beloofd. Hey, je bent ziek? Echt ziek ben ik natuurlijk niet meer. En hij vraagt niet eens hoe het met je gaat. Nee, maar dat is ook niks voetbal. Hier ben ik. Nee. Was dat nou wel zo verstandig? Jawel hoor. Hoe voel je je nu? Nog wat slap. Ja, dat is te zien. Als ik jou was geweest, was ik maar liever nog wat thuis gebleven. Ik ga ook weer naar huis. Ad, is hier nog wat gebeurd? Nee. Ik zou niet weten wat. Hoe staat het dan nou met het volgende nummer? Rie heeft haar artikel ingeleverd. En? Het ligt op je bureau. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe is het? Dat kun je beter zelf zien. En, um... Lien. Die zal nog wel niet klaar zijn, als ze ooit klaar komt. En is er nog iets bekend over de bezuinigingen? Nu, nee, geloof het niet. Behalve dat er weer sprake is van een vacaturestop. En, en Freek? Die komt 1 maart in dienst. Dat is dus gelukt. <lacht> oh, oh. Ja, ik ben er weer. Ik zie het. Hoe gaat het? Oh, prachtig. Ik, ik bedoel, geweldig. Uh, en ik bedoel, uh, met je archiefonderzoek. Ook geweldig. Ik, ik ben nu preken aan het lezen. Preken? Om te zien of daar iets in staat. Uh, en staat er wat in? Niets. <laughs> maar je blijft toch wel katholiek, hoop ik? Ja, natuurlijk. Want anders word je ontslagen. Nee, ik, ik begrijp het. <laughs> Hallo. Dag Tjitske. Hallo. Oh. Dag Frits. Dus je bent weer beter. Nagenoeg. Uh, heb je een artikel nog gelezen? Ik heb het gelezen. En ik vind het verdomd goed. Ah. Helemaal kunterman. Uh. Maar praat er nog wel over, want ik heb nog wel wat wensen. Niet voor dit artikel, maar voor een volgend. Goed, blijf je nu ook? Ik wou over een week weer beginnen. Er ligt ook nog een uitnodiging voor een voedingscongres op je bureau. Wanneer? Oh, weet ik niet. In oktober, geloof ik. Ik hou dat nou nooit meer op. Ligt er nog meer? Zou je dit nou wel doen? Alleen, even kijken wat er nog ligt. Met koning? Ben je daar? We gaan beginnen. Dag Hans. Ja, ken je Klaartje? Ja, natuurlijk. En jou ook. <laughs> ja, ja. Ben je zenuwachtig? Nee hoor. Een beetje. We halen je er wel doorheen. Gewoon aan iets anders denken. Dan is het voorbij. Voor je het weet. Ja. Hans, ja. toen ik erover nadacht wat ik in godsnaam op een ellendige dag als deze ja. tegen je zou moeten zeggen, herinnerde ik me een gedicht van Vestdijk. Mm -hmm. En niet voor niets, zoals straks nog zal blijken. Ja. Ik ken het niet in mijn hoofd, ik kreeg een enkel gedicht uit mijn hoofd, behalve dan het Ik heb het daarom opgezocht, maar ik ga het niet voorlezen, dat wordt te gek. Ik vat het zaal. Ja. Het heet... De Dode Zwanen. Ja ja. Ja, ja. ja, je lacht nu. Maar het is verdomd treurig. Ik euh, hoor dat er meer zijn die het kennen. Zoals je mag verwachten van zoveel Nederlandici. Ja. Vesdijk beschrijft daarin... In dat gedicht... Een vijver met... Zwanen. In die vijven bevindt zich een waterval en af en toe wordt een van die zwanen door die waterval gepakt en meegesleurd. In die tekst staat dan letterlijk een, een witte speelbal spoedt zich heen die zijn gekrijs niet baten zal. Ja, ja. <laughs> nou, je hebt het al begrepen. Dit gedicht gaat over een collega van Westdijk... die met de fut ging. Ja. Of uh, in die tijd met pensioen. En ah. die witte speelbal ben jij. <lacht> en dat is tragisch. En ik heb me afgevraagd of we daar niets aan kunnen doen. Ja. En, <lacht> natuurlijk kunnen we daar iets aan doen... we moeten gewoon niet met de fut gaan. Of met pensioen. Ja. Mensen horen hier... Op het bureau. Net zo lang tot ze door hun collega's dood worden weggedragen. Ja. Dat heeft twee voordelen. Het grootste is dat jij dan hier blijft. Mm -hmm. En ook groot is dat er dan geen nieuwe hoeft te komen aan wie we weer moeten werken. Ja. En nu wendt ik mij tot Klaartje. Ja? Uh, klaartje. Wees blij dat het niet zo gaat. En dat Hans eindelijk van het verschrikkelijke bureau verlost is. Je krijgt hem weer terug. Zorg dat je hem zo lang mogelijk houdt. Het gaat jullie goed. Dankjewel. Ja. Om van mijn kant ook iets te doen, heb ik ook een geschenk meegenomen. Misschien dat ik u dat mag overhandigen. Nee, maar moet ik dat openmaken? Nee, ja, maar ik heb namelijk gehoord dat er in verband met de bezuinigingen nog geen beslissing is genomen over mijn opvolging. En misschien dat dit een idee is. Het, het is een profielschets. Ik ben benieuwd. Een tekening? Een echte Wiegersma? Ja. <lacht> <lacht> een computer! Ja. En nu aan de drak. Kon dat nu al wel? Jawel hoor. Lien, hoe staat het met je artikel? Wel goed. Of niet zo goed? Nee, het gaat wel. Volgende week ben ik weer terug, dan uh, zullen we zien, zien. Kan ik een glas sap voor je halen? Kan ik zelf wel. Nee, laat mij dat nou maar doen. Ga jij nou maar even zitten. Wat fijn dat je er weer bij bent. Ja, Weet je dat fijn? Ja, natuurlijk. Dacht je dan van niet? Iedereen mist je. <tie> je ziet er alleen nog belazerd uit. <tie> dat mag je niet zeggen. Je moet hem juist een opsteker geven. Hier, een glas sap. Dank u wel. Dag, meneer koning. Ik hoor dat u ziek geweest bent. Nogal. Maar nu bent u weer beter. Nu ben ik weer beter. Gelukkig. Het beste dan maar met u. En dat u spoedig weer helemaal de oude mag. Dank u, meneer Spelman. Ha, Maarten. Nog even. Hoe is het bij jullie? Goed hoor. Wanneer zien we je weer terug? Volgende week. Je bent anders behoorlijk ziek geweest. Ja. Ga nog even naar Freek. Het is gelukt, hè? Freek? Waarom zou het niet gelukt zijn? Dat weet ik ook niet. Ik heb net je jaarverslag gelezen. Dat was wel even slikken. Die eerste zin bedoel ik. Waarin ik meedeel dat Ed een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Dat kwam hard aan. Ik vroeg me zelfs af of dat wel kan. Dat heb ik me ook afgevraagd. Ik vind dat de beste manier om iemand recht te doen. Ik vind dat je. <coughs> ik vind dat je dat. <coughs> ik vind dat je dat niet moet verzwijgen. Sommige mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden, Maarten. Als ik jou was, zou ik nu weggaan. Ik vind het echt onverantwoordelijk wat je daar nu zit te doen. Ik wist. Ik ga nu echt naar huis. Het is beter dat ik straks niet de volle laag krijg. En toch zou ik het niet doen. Jij zou het ook doen. Tot volgende week. Ja. Goed aan Marion. Zoals je daar nu zit, je haren bijna wit, de rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zaak, wie had dat ooit gedacht, je bent zoveel veranderd. Ik weet niet wat jij wou, maar papa luister nou, ik doe de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht. Je bent er dus weer. Als je even wacht, krijg je de tekst van een lezer. Ik ben bezig met de toelichting. Punt. Alsjeblieft. Is zeker weer goed. Dat hoor ik straks van jullie. Iets anders is het artikel van Rie. Ik heb dat gelezen en er ontbreekt nogal wat aan. Van jij niet? Ik geloof dat ze er ontzettend haar best op heeft gedaan. ja. Maar uh, ze geeft geen enkele verklaring. Het wemelt bovendien van de tabellen en grafieken die niets zeggen. En het lijst van de meest gelezen boeken slaat ergens op. Dat is ons vak niet. Dat is iets voor Neerlandici. En als er nou geen verklaring is? Tuurlijk is er een verklaring. Anders ga je net zo lang door tot je erin hebt. Maar bij haar heb ik de indruk dat ze dat niet wil. Of dat ze het niet kan. Ik denk dat ze het niet kan. Wat doen we? Ik geloof niet dat je daar moet vragen om het nog eens over te maken. Nee, maar dan moet je het wel inkorten. In ieder geval, een aantal van die tabellen en die lijst van meest gelezen boeken eruit. Ik zal er maar eens met erover praten. Ik ga eerst maar eens naar Frits. Dag, Tjitske. Dag, Gert. Hé, hey, waar Rempel. Hey. Je bent er weer. Ik ben er weer. Dag, Wampie. Ik hij is je vergeten. Shh. Dan zal hij weer oude moeten werden. Stil.